De fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat er daarom misschien een vaccinatieplicht moet komen. Ook vindt hij dat onderzocht moet worden of niet ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang. En D66, D66 voelt ook veel voor dat idee. De ouders zouden een vaccinatiebriefje moeten laten zien als de kinderopvang daarom vraagt. De man van 59 die gisteren dood werd gevonden na de brand in het gemeentehuis in Bemmel heeft een afscheidsbrief achtergelaten. Wat er in die brief staat wordt om privacy redenen niet bekendgemaakt. Een paar uur voordat hij met zijn auto naar binnen reed was er een melding binnengekomen waaruit bleek dat hij mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kon zijn. In de haven van Gent heeft de politie bijna 2 ton cocaïne onderschept. Dat is de grootste drugsvangst ooit in die haven. De drugs waren verborgen in een lading tegels uit Brazilië. De Belgische politie schat de straatwaarde van de cocaïne op 100 miljoen euro. En Europol heeft op Mallorca een illegale schildpaddenboerderij ontmanteld... waar onder meer bedreigde schildpadsoorten werden gefokt. De dieren werden verkocht voor prijzen tot wel 10.000 euro per stuk... De Spaanse politie heeft meer dan 1100 schildpadden en 750 eieren in beslag genomen. Het weer nog, vanuit het westen wordt het overal bewolkt en kan er wat regen vallen. Later op de avond wordt het droger, maar s'nachts aan de kust weer nieuwe buien met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt met vooral aan de kust wat buien, soms met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. Ja, ja, ja.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziekpoelen van Live of ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met uiteraard de vaste items zijn er weer. Instrumentaal van vandaag. De column van El Kerkman. De instrumentaal van de week. En dan hebben we ook nog de Gouwe Ouwe van deze week. En het weer voor het komend weekend. En het disco-programma van Zirke Zandvoort. En dat is natuurlijk nog niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving... Dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijken en luisteren, dat kan ook. En dat doen we via internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar, heel veel luisterplezier. En ik start vandaag met een heerlijke een Nederlandse. Ja, bluf met zouten landen.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 Verkeerd. Maar goed, we gaan gewoon door met Song for the Children van Oscar Harris. Het systeem doet niet helemaal wat ik wil. Dus we gaan even het systeem opnieuw opstarten. Daarom gaan we even door. Met wets, Gewoon met een lekker cd'tje. En dat heb ik gezocht. ABBA. The day before you came. It was too Oude CD's, er toch niet waarde, hè? Om even een foutje op te lossen. Ja. Voordat we naar, het, naar het, de gouden ouwe of het instrumentaal van de week gaan, eerst nog even de evenementenagenda van augustus. En dat is de 24e Ibiza Markt, Badhuisplein. De 12 uur tot 5 uur. De 25e en de 26e, Spettacolo Sportivo Alfa Romeo, circuitsant De 26e, een grote zomermarkt in het centrum, raadhuisplein en de omgeving. En van, dat is van 10 tot 5. En de 31ste, Ebiza Markt. Badhuisplein van 12 tot 5. En dan hebben we nog in september een paar dingetjes. De eerste, dat is Historic Grand Prix. Gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort om 8 uur. De tweede, Brocant Lifestyle Markt. Vive la France. Badhuisplein van 10 tot 5. De achtste, Muddy Angel Run Zandvoort. De Modderloop, alleen voor vrouwen. Oh, dat is spannend. Circuit Zandvoort. 8 plus 9, 8 en de negende, dat is ADAC, Cup circuit Zandvoort. En voordat we inderdaad, wat ik zei, al naar de instrumentaal van de week gaan... gaan we eerst nog even naar het warme chocolade. I put you together again. Als hij het wil doen. En toen deed hij het weer niet. Nou, dat is dan lekker weer, hè? Dat gaat goed, moet ik zeggen. Het gaat heel goed. Hij doet het niet. Nou, dan gaan we over weer naar een cd. Heel prachtig. Goed zo. We gaan het toch maar even proberen. En dat is wel de instrumentaal van de week. En dat heb ik uitgekozen uit 1961. En dat is het liedje Niverm van The Shadows. En Shadows bestond uit de Hank B. Marvin, Bruce Wells, Jet Harris en Tony Meehan. En The Shadows met Niverm uit 1961 van de Britse groep The Shadows... dat nummer 1 bereikte in de Britse hit reisde. Een leuk detail, als je Marvin omkeert... en dat is de schrijver van het liedje, dan staat er gewoon Niverm... Nou, we gaan kijken of je het wil doen. 26 augustus van 10 tot 5 Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater Moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement Waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor de Zandvoort komen De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkten Weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen mee aan deze jaarmarkten. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten... is het uitgebreide programma Entertainment and Fun tijdens deze dag. Zo is er geen sprake van een enkel kinderdraaimolentje... maar staan of lopen er diverse attracties van niveau... voor kinderen en volwassenen door het centrum van Zandvoort. Een gezellige dag voor het hele gezin. En de locatie, wat ik net al zei is het Centrum voor Zandvoort. ...party, disco en dance classic strandfeest. 25 augustus van 19 uur 30 tot 23 uur Deze zomer organiseert Les Party vier bruisende strandfeesten... ...voor 30-plussers bij de haven van Zandvoort. Strandafgang nummer 9 in Zandvoort. Kom heerlijk dansen, ontmoeten en genieten in dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en binnen een heerlijke dansvloer... Het feest is van 19 uur 30 tot 23 uur 50. En de ticketverkoop is 11 euro. En die zijn te koop bij www.letsparty.nl. Mocht je het bij de deur kopen, dan kost het 14 euro. En het is, er, zoals ik al zei, de haven van Zandvoort. Poudersloot nummer 9. En de telefoonnummer is 023. Ja.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 in my Boom. Kolom van, van de week, de week van, van Nel Kerkman. Ja, iets later dan dat u gewend bent, maar daar komt hij dan. Volgens mij wordt het straks zoeken naar de oranje brievenbussen in PostNL. Vanaf af september verdwijnen 11 van de 21 briefbussen in Zandvoort. En als je goed kunt rekenen, blijven er maar tien over. Bij de verzorgingshuizen blijven ze natuurlijk staan, want om ze daar weg te halen zou niet handig zijn. Buiten de drie bij de Bodaan, huis in de Duinen en Nieuw Unicum... blijven er dus maar zeven brievenbussen verspreid in het dorp over. Niet veel als je nagaat dat er in Nieuw-Noord maar één brievenbus aanblijft. Alleen de aanbod van post postbodes die de post rondbrengen wordt niet gehalveerd. Soms krijg je wel drie verschillende brievenbezorgers aan de deur... en vaak is het nog eens pakketbezorgers. Een echt vaste postbode is er niet meer. Ooit hadden postbodes ook een sociale controle... en sloegen alarm als er iemand al een poosje niet had gezien. In die periode liepen wel men vijf postbestellers per dag... en werden er zelfs zondags een bestelling gelopen. De wijken van toen waren zeer uitgebreid. Zo lees ik in de Oude Zandvoortse kranten. Een telegram werd ook nog eens apart bezorgd... door de telegrambesteller. De goede man moest zelfs s'nachts uit bed... Vroeger waren de Zandvoorten zelfs hele families die aan de PTT verbonden waren. U kent ze vast nog wel. Net zoals de grote rode gietijzeren brievenbussen... waarvan er nog maar één in het Zandvoort Museum staat. Natuurlijk zijn we hartstikke blij met e-mail, WhatsApp... en andere digitale berichten aan diensten. Echter, één van de nadelen is dat we nog maar weinig gebruik maken van de brievenbus. En na het verdwijnen van de telefooncellen en de postkantoren... zijn nu ook de brievenbussen aan de beurt. Nog even en dan moeten we de hulp van postduif of pesterpost weer gaan instellen. Of misschien zelfs onze posten in het dorp maar gaan bezorgen. Met de kerstkaarten doe ik dat eigenlijk al. Want dan ben je verzekerd dat ze op tijd aankomen. En via internet kan je heel gemakkelijk aanzichtkaarten bestellen... zonder dat je zelfs naar de brievenbus hoeft te lopen. Maar een zelfgemaakte kaart of een kaart met een persoonlijk beschreven woordje... erop blijft toch het allerleukste. Alleen de blauwe enveloppen op de mat is een heel ander verhaal. Maar die zal straks ook wel verdwijnen en digitaal worden verzonden. Helaas, de tijden veranderen. Daar is helaas niet aan te doen. Ja, en mijn nummertje 1 uit 1993. En dat is zijn de 4 the Four Non Blancs. En dat was een Amerikaanse rockband uit San Francisco, California... opgericht in 1989. De groep werd gevormd door bassist Christa Hillhouse... gitarist Ashana Hall, drummer Wanda Day... en zanger en gitarist Linda Perry. Ze kwamen in 1993 op de hitreisten met WhatsApp. En die krijgt u ook te horen straks. En in Nederland op nummer 1... Een enige grote hit. Perry verliet de band in 1994... om een solo-carrière te beginnen. En, uh, en de overgebleven leden van de, van de band... die stopten er ook mee. Ze hadden er allemaal genoeg van. Hier komt What's Up, de blond. Right. Dat zijn ze dus duidelijk niet. Ja, dat gaat wel eens een keer iets verkeerd.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 U luistert naar het leukste radiostation van Nederland Ja, soms lijkt het net vrijdag de 13e Als er iets verkeerd gaat, dan gaat ook echt alles verkeerd hè? Maar ja, we gaan gewoon door met goede moed En we gaan door met Royals van Lorde. In the flesh. I cut my teeth on wedding rings In the movie. And I'm not proud of my address In a torn up town No postcode envy But every song's like Gold teeth, grey goose dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns down, in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like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 En het, het grote opbrengst, de grotere opbrengst van het makreelroken. De ondanks gehouden Zandvoortse kampioenschap makreelroken... op het Raadhuisplein heeft veel meer opgebracht... dan vorige week in de krant gemeld werd. Uiteindelijk werd de opbrengst van een makreelverkoop... vastgesteld op 1150 euro. Er werd 375 euro geschonken aan de stichting Zandvoortse Recreade... en op verzoek van Fish Friends die de makrela gesponsord had... gaat 775 euro richting Stichting Kika. De organisatie was zeer tevreden met de opbrengst... en bedankt nogmaals de vrijwilligers en de sponsoren. En volgend jaar, ik hoop, een nieuwe editie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 Het gaat snel, zeker als er veel fout gaat. Maar goed, we gaan de, het volgende uur gaan we weer met volle moed erin. En ik hoop je dan ook weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.